toch uw heerlijkheid zien ja, Mozes hoeveel hebben er niet gezegd weg met Mozes, weg met de wet van Mozes nou, lieve mensen als u Mozes leert kennen schitterend maar als je ziet hoe Mozes wel leert kennen Mozes heeft dezelfde strijd als u en ik weet u dat? Mozes heeft dezelfde strijd als u en ik want soms denken we dat, dat we God kennen, maar kent God ons. En op het moment dat God ons kent, dan gaat pas de profeet zeggen... Oh, Heere God, laat me toch uw heerlijkheid zien. Dan denk je, nou die Mozes, die weet alles er al. Had het volk al uitgeleid. Nou, als je dan in die hoofdstukken van Exodus komt... Dat is natuurlijk helemaal aan het eind van Exodus al. Die hoofdstukken 33, 34. En in die hoofdstukken staat dan, doe mij toch uw heerlijkheid zien... Ik hoop dat dat voor u zelf ook de gedachte is die bij u blijft. En uiteindelijk het slot van de prediking, daar moet er ook wat goed einde komen. Want ik van hey, hoe krijgen we nou Torah en Nieuwe Testament weer bij elkaar? Dan gaan we het afsluiten met de woorden van Yeshua in Johannes 17. Schitterend. Het is een vreugde om zonen Gods te zijn, broeder en zuster. Goed, kunt u het zien van verre af? Exodus 33, vers 12, zegt de volgende woorden geschreven. Toen zei Mozes, Mozes heeft wat te zeggen, toen, de hele Bijbel staat vol met het woordje toen, wist u dat? Het is net een lage school, en toen, en toen, en toen, en toen gebeurde dat, hij staat vol met en toen. Schitterend, nou toen zei Mozes iets tegen Yahweh, en veelal staat er, en Yahweh zeiden. He, dat zegt dan Mozes. Nee, Mozes heeft een ervaring achter de rug. En ik ga dadelijk wel vertellen welke. Toen zei Mozes tot Yahweh: Zie. Yahweh ja, moet zien. Zie. Gij zegt tot mij: Doet dit volk optrekken. Dat had hij een paar versen teruggezegd. Daar komen we dadelijk op terug. Gij zegt tot mij: Doet dit volk optrekken. Maar gij hebt mij niet doen weten. wie gij met mij zult zenden. Dat is wat. U zegt wel dat ik met dat volk moet optrekken. Maar u hebt niet gezegd. wie gij met mij zult zenden. Houdt er vast. Terwijl gij, dat is Abba Yahweh, toch gezegd hebt: ik ken u. Mozes Ik ken u bij naam, Mozes. Dat is al heftig als Vader jou bij naam kent. Probeer het door te krijgen. Terwijl gij Abba Yahweh toch gezegd hebt, ik ken jou Mozes bij naam en ook hebt gij Mozes genade gevonden in mijn ogen zegt God. Dit is schitterend. God heeft dus gezegd en kenbaar gemaakt aan Mozes... dat hij genade heeft in de ogen van God. Wie zou dat graag willen van u? Dat je weet tot God genade... Hè? Ja, dat is onvoorstelbaar is dat. Alleen als zo'n tekst zou je ook moeten gaan mediteren... niets anders moeten doen om te laten doortrekken. Wie zegt wat over wie? En Mozes die heeft goed gehoord... terwijl gij toch gezegd hebt... Dan zegt ja, je dan, volgens Mozes, ik ken je Mozes bij je naam. En ook heb Mozes genade gevonden in mijn ogen. Heb God ook tegen hem gezegd, jij hebt genade gevonden Mozes, in mijn ogen. Je zou er achterover vallen van verbazing. Nee, God op mij gezien. Ja, God heeft op jou gezien. Ik ga even terug waar het begonnen is. We zijn dus bezig in hoofdstuk 33 van Exodus vers 12, maar we kijken even terug naar hoofdstuk 33 vers 1, waar het in dat hoofdstuk begonnen is. Want Mozes heeft natuurlijk wel een ervaring gemaakt waarom hij uiteindelijk tegen de Heer God zegt, je hebt helemaal niet gezegd wie er met me mee trekt. En dat is een beetje een vervelende uitdrukking, vind ik, van Mosje. In hoofdstuk 33 vers 1 staat, en dat is na het gouden kalf. Mozes heeft de wet van God gekregen, een tempel, alles heb ingericht, wat hij moest inrichten, de instructies van die die verder moest. En terwijl die van de berg afkomt, hoort Jozua die er ook nog stond, hij zegt, ik hoor allemaal losliederen, ik hoor overwinningsliederen. Nou, Mozes was al gewaarschuwd door vader. Wat er gebeurd was, brede. Hij zei, dat volk, zegt hij. Dat heb het verknald. Maar Mozes snapte nog niet waar het over ging. Maar zij hadden in die veertig dagen dat Mozes op de berg was, een gouden kalf gemaakt. En hij is ook boos op haar Aaron. hij zegt, heb dat kunnen doen? Ja, dan zegt hij, ho, ho, ho, maar dit volk, zegt hij, nou, het is heftig. In dat vers 1 staat, Yahweh sprak tot Mozes. Hé, hey, dit is net andersom als we begonnen waren. Yahweh sprak tot Mozes, ga, zegt hij, trek van hier op, gij, Mozes en het volk. En wat staat hier? ...dat gij uit Egypte hebt gevoerd. Dat vind ik niet zo leuk van vader. Vindt hij ook niet? Hij zegt, trek van hier op, jij Mozes met het volk... ...dat jij uit Egypte hebt gehaald. Ja, wie hebt nou het volk uit Egypte gehaald? Vader zegt, jij hebt het uit Egypte gehaald. Nou, dat is niet best geweest als je dan ziet wat het volk gedaan heeft. Een gouden kalf gemaakt, eromheen gedanst en zegt dit is onze God... Toen Mozes terugkwam met die stenen platen in zijn armen en hij zag het volk dansen, ontkleed voor dat gouden kalf, hebt hij zo die platen tegen de rotsen aangeflikkerd, want het verbond was verbroken. Weet u eigenlijk op dat moment, tot het volk pas echt genade nodig had? Als je nou het verbond met je God verbreekt, want voordat hij het op platen kreeg, heeft God de tien geboden gegeven van afzien dat volk heb staan rillen en beven. Ikzelf hadden rubberen knieën. toen ze de stem van God hoorden. En ze hebben zelf gezegd: We kunnen dat niet horen, want we gaan dood. Mozes, spreek jij met God. Alles wat hij zegt tegen jou zullen wij doen. Kent u de geschiedenis? Het is een voorloper. Nou komt Mozes terug, gooit de platen stuk. vanwege hun goddeloosheid met het gouden kalf. Weet u nog wat daarna gebeurde? Wat is er nou gebeurd? met dat volk, omdat ze om dat gouden kalf heen holden. Hij heeft opgeroepen, wie is er voor Yahweh? Juist. Er was één groep die kwam als groep, als stak, als stam, naar voren toe. Dat waren de levieten. Waarschijnlijk is er geen leviet geweest die om dat gouden beeld heen gehold heeft. Er zijn er natuurlijk veel meer niet geweest die er niet omheen gehold hebben. Het was natuurlijk een groep mensen die aan het protesteren was en aan het mopperen. En waar blijft die Mozes en hoe moeten we nou verder? Laten we nou maar God over ons aanstellen. Laten we dat kalf maar noemen. En dan zeggen dat kalf hebt ons uit. Of die God van dat kalf. Uit Egypte geleid. Maar het is afgoderij. God wil het beslist niet. Gij zult u geen gesneden beeld maken. En zij maken een gouden kalf. Hij heeft die levieten. Die kwamen naar voren toe. Weet u nog wat God zei tegen Mozes? Trek je zwaard, zegt hij. En sla elke man neer die je tegenkomt. Absurd die gedachte. Maar de Levieten moesten hun zwaard trekken en elke man doden van zijn eigen volk die ze voor de hand kregen. Lieve mensen, dat is een slagpartij. Dat ging aan de gang en op een gegeven moment stopt God dat. Weet u hoeveel doden er waren in het volk van God? Amen, 3000. 3000. En met het zwaard, dat is heel bloederig, dat is ellendig, dat is angst in dat hele volk, wat gebeurt er? He? Het was dus geen kleine zaak die net voor dat hoofdstuk 33 geweest was. Eigenlijk moesten zaken weer opnieuw opgezet gaan worden. Er moesten weer afspraken gemaakt worden. Het verbond moest weer vernieuwd gaan worden. Ze moesten gaan beseffen dat God toch wel genadig is. Hij laat het dadelijk ook zien, want Abba Yahweh gaat zich bekendmaken. En dat gebeurt ook op een hele bijzondere manier. Eerst even hoofdstuk 33 van Eten 3. Yahweh ja, spreekt dus tot Mozes, trek op. Mozes, jij en het volk dat jij uit Egypte hebt gevoerd naar dat land... Waarvan ik, Yahweh, Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb dat hun nakomelingen het zouden krijgen. Dat is de oorzaak waarom dat volk daar kwam. Niet omdat het zulke toffe jongens waren. Echt niet waar. Het volk van Israël zijn slaven. En ze hebben ook de slavenmentaliteit. Ook de joden zijn net als wij. Wij komen ook uit onze religies en we zijn verslaafd geweest aan allerlei vormen van religie... En we dachten de Bijbelse waarheid te volgen, maar het waren leugens die in onze geest geplant waren. We hebben dingen gedacht die God nooit gesproken had en toch zeggen we zo spreekt de Heer. Echt waar, we waren helemaal niet koosjer in ons denken. Dus het is niet om ons het wil of om het wil dat je zo goed bent geweest dat je in de Israël bent ingelogd door het lichaam van Yeshua, deel hebt gekregen aan de verbonden en beloften... die God aan zijn Abraham, Isaac en Jacob gegeven heeft. Echt niet omdat we zo goed waren. We hebben hetzelfde probleem als Israël. Maar we drijven mee op de verbonden van God met de vaderen van Israël. En hij brengt zijn volk in Kanaan. Amen? Hij brengt dat volk in Canaan. Het is wel tees dat het hele volk sterft. En er komen maar twee man aan. Maar de kinderen onder de twintig, hun nazaten, heeft hij toch gegeven wat hij beloofd heeft. Hij komt tot zijn doel. Ook al sterven de velen in de woestijn. Ik zeg dan Abba Yahweh tegen Mozes zal een engel voor jou aangezicht sturen Mozes. ...voor jouw aangezicht zenden. En ik zal verdrijven de kamer aan die, het Amoriet enzovoort enzovoort enzovoort en Naar een land zal ik je brengen vloeiende van melk en honing. God houdt zich aan zijn belofte. Maar hij zegt, ik zal een engel voor je uitsturen. Was niet lekker, hè? Dat doet hij ergens voor. Waarom doet hij dat voor? Nou zegt hij, want ik zal in het midden niet optrekken, zegt Abba Yahweh... ...daar gij een hardnekkig volk zijt... ...opdat ik, Abba Yahweh, u niet onderweg verteren. Vindt u het nog vrolijk om Israëli te zijn geworden? Durven we He? nog halleluja te roepen? Prijs de Heer? Maar wat daar gebeurt, lieve mensen... ...het is nou wel gebeurd, het is opgetekend omdat wij er lering uit zouden trekken. En dat zegt hij tegen Mozes. Voordat Mozes de leiding kreeg om Israël uit te voeren... Was hij de zachtmoedigste man op aarde geworden. Hij was al veertig voordat hij vertrok. Hij moest veertig jaar achter de kont van een horde schapen lopen. Om geduldig en geduldig en geduldig te worden. Hij was zo zachtmoedig. En onze Heer Yeshua heeft ons geleerd. Leer nou van mij, zegt hij, tot ik nederig ben. En? Zachtmoedig. Aha. Nou, die Mozes was de zachtmoedigste man. Ik denk op Yeshua na. Leuk is dat om erover na te denken. Nou zegt God tegen de meest zachtmoedige mens die die de leiding over Israël geeft. Nou zegt hij, ik zal wel een engel meesturen. Want als ik met jullie meega, ik ga echt niet met je optrekken met dat hardnekkige volg. Want zodra ze hardnekkig zijn, schiet ik vuur uit de hemel. Ik zal ze verbranden. Hij stuurt ook de slangen. Er zijn vele dingen gebeurd in die woestijn wat levens kosten. Dat is verdrietig. Soms denk ik wel eens gelukkig... dat hij niet meer de bliksem door het dak heen schiet... en aanwijst wie in goddeloosheid leeft. Of goddeloze dingen doen. Of dat de bliksem in je billen schiet... tot je met een zwarte gat loopt. Want iedereen ziet dan, zegt zo... ziet er niet best uit. Maar daar gebeurt het publiekelijk. Nou, dit was heftig... en dit was net gebeurd... voordat we dus met onze preek konden beginnen... uit vers 12. Nou, zegt hij... nu dan... Indien ik genade in uw ogen gevonden heb, zegt Mozes. Want dat weet hij, want vader heeft hem dat bekendgemaakt. Jij hebt genade gevonden, Mozes, in mijn oog. Oh, mijn God, denkt hij. Nou, ik dan genade in uw ogen gevonden heb, Abba Yahweh. Maak mij toch uw wegen bekend. Dat zegt Mozes. De grote leider van Israël. Zodat ik u ken. Het blijkt dus dat Mozes op een punt moet komen dat hij zegt, oh mijn God, alsjeblieft, leer mij u kennen. Nou, dat doen wij ook. Dwars door onze strijd, moeite en verdriet, strijd met Piet, strijd met Jan en Marietje, eh, met jezelf, met je vader, met je moeder. Er zijn een hoop dingen om maar in de weg van God te wandelen, wat je veel strijd kost. Mozes heeft dezelfde strijd geleden en onze Heer Yeshua precies hetzelfde. Nou zegt hij, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik u, Abba Yahweh, ken. Kent u er nog een goede tekst van? Wat is ook weer eeuwig leven hebben? Johannes 17, vers 3. Hem te kennen, de enige waarachtige God en Yeshua die die gezonden heeft. Dat is eeuwig leven. Dat is niet de Torah langs de kant gooien, want je kunt God pas kennen als je zijn geboden kent je kunt pas leven in het koninkrijk van God als je bekend bent met de geboden van God het is net een soort inburgeringscursus maar de meesten zeggen ja ga toch weg ik ben wel lid geworden van het koninkrijk van God maar ga we weg met die hele wet ik wil hier links rijden dus zo die is gek iedereen die van buiten Nederland komt krijgt hier inburgeringscursus en dan moet hij slagen en dan moet hij ook nog de taal van het volk Nederland beginnen te praten anders kan die uh, beter maar wegblijven Indien ik genade in uw ogen gevonden heb, maak me toch uw wegen bekend, zodat ik u ken. En dan komt er weer een redengevend woord: opdat ik genade vind in uw ogen. Bedenk toch dat deze natie uw volk is. Ja, eerst dat God en zegt: Jij hebt het volk uitgeleid. Maar nou zegt hij tegen God, toch dat tot het uw volk is, Vader. Hij wil die genade van God beter leren kennen. Terwijl we dachten dat hij het al wist. Nou dat is dus niet zo. Toen zei Abba Yahweh. En dit is zo'n simpele zin. Moet ik zelf medegaan Mozes om jou gerust te stellen. En dat gaat hij doen. Dus op die roep van Mozes. Zegt hij moet ik dan meegaan zegt hij, om jou gerust te stellen. En dat gaat hij doen had het wel over een engel, maar hij zei, ik ga met je mee. Nou, dat was een zucht voor Mozes. Vers 15. Mozes zei tot Yahweh... Indien gij zelf niet medegaat, doe ons hier maar niet optrekken. Dus hij moest nog even een napraten. Hij zegt: als je niet meegaat, zegt hij, laat ons alsjeblieft niet hier vandaan optrekken. Waaraan, en nu gaan we weer opletten, het is een hele mooie zin... En die te maken heeft met de volkeren van rondom, eigenlijk met de wereld. Waaraan zal anders geweten worden dat ik, Mozes, en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben, dan doordat gij met ons medegaat? Waaraan zal anders geweten worden? Het gaat met weten dat ik, Mozes, en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben, dan doordat gij met ons medegaat. Dus omdat God met het volk medegaat, zien anderen, hé, hey, dat is de genade van God. Voor Mozes en voor zijn volk. Dat moeten omstanders gaan zien. Immers, zegt Mozes, daar gaat hij op verder, daardoor, ja waardoor, dat hij Mozes en zijn volk genadig is... en hij met hen medegaat immers... daardoor zijn ik, Mozes en uw volk... afgezonderd uit alle volken die op de aardbodem zijn. Dus omdat we genade hebben gevonden in de ogen van God... tegen hem gaan zeggen... oh, maak toch ons uw heerlijkheid bekend... dan zullen de wereld om ons heen gaan zien... dat God met ons is. Ziet u hoe een weerwerking dat het is... Het is niet zomaar, oh ja, ik neem even Jezus aan. Hartstikke leuk, nou ben ik ingegaan in het koninkrijk van God. En die Sabbat en die feesten. Ach, oh, gaat toch weg, joh. dat is allemaal oude koek voor de Joden. Allemaal Joodse rommel. Dat is niet waar. God heeft een verbond met de Joden. Wat met de Joden? Met Gans Israël. Nazaat van Abraham, Isaac en Jacob. Wil je deel krijgen aan die verbonden? Dan zou je naar die verbonden moeten handelen. En als je bereid bent, je te bekeren van je goddeloze levensweg. Ook al ben je nog zo christelijk geweest of uh, katholiek of wat dan ook, maakt niet uit of ben je een moslim of uh, hoeveel geloven we hebben nog meer. Ik kan ze niet meer tellen geloof ik. Lieve mensen, we moeten ons bekeren van zoals we geprogrammeerd zijn. We hebben dingen geleerd in onze geest en dat is voor ons vast. Alleen de geest van God openbaart ons door zijn woord andere dingen. Wat God ons door zijn woord heeft geleerd, uit welke geest komt dat? Uit de geest van God. Hij is geest. Als ik u wil leren kennen. Dan moet ik horen naar uw woorden. Wat er in uw geest is. Waar je over denkt. denk oh nou weet ik het. Dus als je tegen mij zegt. Wat heb je toch mooie witte haren Willem. Staat je goed. Dan denk oh dat is leuk. Dan weet ik precies wat er in je geest is. Er zijn ook mensen die lelijke dingen van me zeggen. Dan denk ik, oh foo, foo. Ja maar nou goed, als er eentje alles van me weet is het mijn vrouw. Maar het gaat er maar om. Iemand die spreekt. Maak bekend wat er in zijn denken is. Gods geest, God zelf, uit zijn geest spreekt woorden om ons te informeren wat er in zijn geest is. Als we zijn woorden horen, dan zullen we in onze geest moeten denken... ...hé, hey, dit moet ik veranderen, dit moet ik veranderen. Ik moet anders gaan wandelen om overeenstemming te komen, om tot eenheid met vader te komen. Vindt u dat eenvoudig? Het is moeilijk in ons eigen vlees, maar het is de wil van God dat wij veranderen. Ook Mozes moet een, een, een les gaan leren. Nou, we hebben nu gezien, hij heeft aan Mozes en aan zijn volk genade geschonken. Dat moet geweten worden door de volkeren immers, want daardoor zijn ik, Mozes en uw volk afgezonderd uit alle volkeren. Wij zijn met Israël afgezonderd, apart gezet van alle volkeren. Daarom kun je met veel mensen ruzie hebben. Steeds, steeds zelfs met geloofsbroeders die dezelfde Jezus beleiden. Alleen vroeger had ik het idee dat ook Jezus varkensvlees at. En dat deed hij echt niet. We hebben een varkensvlees etende Jezus kennen we niet. Hij was volkomen Torah getrouw. Hij was sabbatvierend, feestenvierend. Ja, en als er een, een bruiloft was, dan wist hij van water wijn te maken. Dus zeg maar dat hij niet van feestjes hield. Jawe, die zegt dan tot Mozes, dan nou gaat Jawe weer spreken. Ook deze zaak. Waarover gij gesproken hebt, Mozes, zal ik doen. Mooi of niet? Dat is een dialoog die Mozes heeft. Nou zegt hij, ook deze zaak die je van mij vraagt, zal ik doen. Omdat, hé, hey, omdat gij genade in mijn ogen gevonden hebt. En ik u bij name ken. Lieve mensen, ik bid voor u allemaal dat Abba Yahweh uw naam kent. Hij kent iedereen. Maar het kennen heeft te maken met iets intiems. Kennen heeft te maken met relatie. Je kent pas je vrouw als je ze bekent. He? Bijbels woordgebruik, hè? Echt waar. We moeten vader leren kennen, hij gaat ons leren kennen. En dan krijg je een gemeenschap waaruit... Nieuwe dingen gaan komen. Schitterend onze God, dat hij zulke eenvoudige dingen gebruikt. Het is, prijs de Heer om zulke dingen te lezen en ze staan gewoon in Torah opgetekend. Je moet gewoon elke dag Torah lezen. Elke dag, daarom hebben we de parasha's om je te verdiepen in de woorden van God. Nou, toen vader dat gezegd had, dat zal ik doen, omdat gij genade in mijn ogen gevonden hebt en ik u bij name ken, Mozes... Nou dan zegt Mozes, oh doe mij toch uw heerlijkheid zien. Dan gaat het pas beginnen. Doe mij toch uw heerlijkheid zien. Daar gaat de preek over vandaag. Dus in die dialoog tussen Mozes en Abbejawe. Waar Mozes voor het volk strijdt. Hij zegt, ik ga niet verder met het volk uitvoeren als je er niet zelf bij bent. Je kan wel een engel sturen. Ja, zegt hij, want als ik bij jullie ben en ik zie dat gerommel in de gemeente. Dan schiet ik vuur uit de hemel. Dan zal ik jullie ter plekke verteren. Nou, toch bouwt Mozes erop. Vader, alstublieft, gaat u met ons mee. Anders hebben we het geen zin om op te trekken. Laat mij uw heerlijkheid zien. Prachtig begin. Vers 19. Hij nu zeide... Wie? Abayare. Ik zal mijn luister... Luister is een ander woord voor heerlijkheid. Dus ik zal mijn heerlijkheid aan u doen voorbij gaan, Mozes. En ik zal de naam van Yahweh voor jou uitroepen. Abba die gaat de naam van Yahweh uitroepen. Voor Mozes. Ik zeg, Yahweh zal genadig zijn wie ik genadig ben. Zo. Mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Maar over wie is hij nou genadig? En over wie ontfermt hij zich? Uiteindelijk voor degenen die hem kennen. Dat volk van Israël wordt uit de stront gehaald naar het beloofde land. Niet omdat ze Yahweh kennen, maar omdat hun vaderen Yahweh kenden. Hij was trouw aan zijn verbond met hun vaders. Echt niet omdat ze zo koosje waren, want dat waren ze niet. En Mozes zegt, toon mij toch uw heerlijkheid. Nou zegt hij, ik zal mijn heerlijkheid aan jou laten voorbijgaan, Mozes. De naam van Jahwe zal ik voor je uitroepen. Ik zal genadig zijn ik, hè, voor wie ik genadig ben en mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Nou, over wie die genadig is en ontfermt, dat staat helemaal in zijn verbondsboek, de Torah aangeschreven. Wie dat verwerpt, doet ijdele dingen. Kom nooit een stap verder dan alleen maar halleluja prijs de Heer te noemen. En nooit te beseffen dat hij eigenlijk deel heeft gekregen door het offer van Yeshua aan het verbond van Yahweh. Want op grond van zijn verbond wordt het bloed van Yeshua aanvaard om onze zonden te bedekken. Onder de hand van God te brengen. Hij zeide, Abba Yahweh, gij zult mijn aangezicht niet kennen kunnen zien het is te raar gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien hoewel Mozes van aangezicht tot aangezicht met God sprak bijna oog in oog en in een complete dialoog maar hij zegt mijn aangezicht zal je niet kunnen zien want geen mens zal mij zien en leven durf je armen te zeggen echt waar als mensen zeggen dat ze God hebben gezien, ook zelfs in de verhalen die er nog in de Bijbel zijn, dat ze God hebben gezien, dan hebben ze zijn heerlijkheid gezien en geproefd aan de engel die die gestuurd heeft. Niemand zal Gods aangezicht zien. God is geest, alomtegenwoordig. Wie zegt waar God is? Wij leven denk ik midden in zijn buik, in het allerdiepste. Hij is zo groot, wij kunnen dat niet eens omvatten. Hij heeft ons door zijn woord verwekt en heel de schepping. Alles wat niet was, heeft hij door te spreken in aanzijn geroepen. Ja, die zegt dan tegen Mozes. Zie, Mozes, bij mij is een plaats waar jij op de rots kunt staan. Bovenop de rots, dat is bovenop de berg. Want bovenop de berg was zijn heerlijkheid in een wolk. En vanuit die wolk gebeurde alles. Wanneer mijn heerlijkheid voorbij gaat... Kijk, ik zal mijn luisteren aan u doen voorbijgaan. En het woordje heerlijkheid zijn gewoon dezelfde, zijn synoniemen. Wanneer mijn heerlijkheid voorbijgaat, zal ik, jawee, u in de rotsholte zetten. Het is nog een rotsholte ook. Dus vader zet hem zelf in een rotsholte, dat u nog niet eens kan zien als die voorbijgaat. En Mozes krijgt hem dan te zien in zijn achterste delen. Ik ga je ook met mijn hand bedekken totdat ik ben voorbij gegaan. Dus vader gaat langs, houdt zijn hand boven de rots en gaat voorbij. En als je zijn hand wegtrekt, dan ziet Mozes nog net een stuk heerlijkheid onvoorstelbaar. Maar hij heeft Gods aangezicht niet gezien. Zou je dat ook niet willen hebben, zoiets? Ja, ja het gebeurt helaas niet. Hè? Er komt een dag, dan gaan ze Gods heerlijkheid zien. Zelfs als we Yeshua hebben leren kennen, zien we Gods heerlijkheid. Degenen die bereid waren Messias te ontmoeten in de dagen van Yeshua, hebben Messias ontmoet. Die hebben zo ziek als ze waren gezegd, Gij zoon van David, dat betekent jij zoon van het verbond. Herstel mij. En ja, dan was het pst, was gebeurd. Hij was Messias. Hij deed ook de wonder en teken omdat hij Messias is. Hij deed Messiaanse tekenen, Messias tekenen. Schitterend, hij bewees daarmee wie hij was. Hij zegt, dan zal ik mijn hand wegnemen. Gij zult mij van achteren zien, want mijn aangezicht zal niet gezien worden. De tweede keer. Niemand zal Gods aangezicht zien. Ja, wij zegt tot Mozes, hou je twee stenen uit, twaafelen. Zoals die eerste waren. Hier, dat is dus de tweede keer. Dan zal ik op de tafelen de woorden schrijven. In het Hebreeuws is dat Davar. En in het Grieks is dat, in deze vorm, de Logos. Dat zijn de woorden die hij gesproken heeft. Die worden opgeschreven. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Maar dat staat er niet. Zo vertalen ze het. Maar er staat letterlijk, in het begin was het spreken. En dat spreken was bij God. En dat spreken is God. Daar gaat het over. Want er was in de beginnen niks anders dan God. En wat God in zijn gedachten had, in zijn geest had, dat was het complete scheppingsverhaal van oorsprong tot einde. Want God overziet de tijden in één keer. Hij ziet van het begin het einde en van het einde het begin. Het hele plan van God, waar hij goed over nagedacht had, is hij door spreken gaan maken. Licht, zegt hij. Dat duurde nog niet eens een seconde, want een seconde is nog een periode van tijd. Hij zegt, en het is er. Dat wat er niet was, dat roept hij in aanzijn. En zo werkt het met elk woord wat Yahweh spreekt. Dus het spreken wordt vlees. Het is maar even weer om te benadrukken: twee stenen tafelen met de woorden die hij gesproken heeft. Zullen we erop schrijven, zoals op die eerste tafelen, welke gij verbreizeld hebt. Ja, hallo. Nee, dat volk heeft het verbroken door goddeloos te handelen. En hij heeft ze tegen de straat geworpen, want het verbond was verbroken. Maar vader zegt wel, wat jij verbroken hebt. Ik vind het uh, ontzettend mooi, zoals vader omgaat met zijn beminde, met zijn Mozes. Denk erom, lieve mensen, hij doet het met u precies hetzelfde. Alleen wij hebben nog niet altijd de ogen daarvoor, die moeten opengaan. Wees gereed tegen de morgen, beklim in de morgen de berg Sinei, vervoeg u daar bij mij, zegt Yahweh, op de top van de berg. Dat is ons dagelijks streven. Laten we op de top van de berg staan, dicht bij vader. Echt waar, er is geen verlangen meer om te zondigen, er is maar één verlangen, leer mij uw heerlijkheid kennen vader. He? Dat is beter als de alcohol in de wijn hoor. Dan gaat hij verder. Hier maken we het even kort mee, want het is maar een stukje geschiedenis. Niemand zegt die zal met jou opklimmen, Mozes. Ook mag niemand gezien worden. Op de hele berg niet. Zelfs het kleine vee en de runderen mogen niet wijden in de nabijheid van de berg. Dus alles achteruit van die berg af. Want God gaat zich openbaren En Mozes mag de wolk in. Onvoorstelbaar. Toen hiel Mozes twee stenen tafelen, gelijk als de eerste. Hij beklom vroeg in de morgen de berg Sinai, zoals bij hem geboden had. Hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand. Ik denk dat deze tafels op de foto een beetje te groot zijn. Want die zijn aan niet meer te tillen natuurlijk. En de kist was ook maar 60 centimeter. Dus er zullen wel 50 centimeter zijn geweest. Stenen platen. Hè? Het, klinkt natuurlijk, het ziet er wel indrukwekkend uit. Maar Mozes is bovenop de berg, op de rots. En hij zit in de holte van de rots en dat is de plaats waar dadelijk Yahweh voorbij gaat de stenen tafel in zijn hand Yahweh daalt neer in een wolk stelde zich daar bij hem, bij Mozes en riep de naam van Yahweh uit, dus Yahweh komt in de wolk en hij roept de naam van Yahweh uit Yahweh, Yahweh Yahweh, Yahweh daar is discussie over maar we weten heel goed over wie het gaat. Ik heet Wim. Sommigen zeggen, ah Wim. Ja, hij heet Wim. Of Willem. Of zeggen Willem. Maar ik luister naar ze, want ik weet dat ze me roepen. Dus we kunnen wel eens discussiëren over nuances. Maar het is duidelijk. Tot het gaat over de naam van Yahweh. Yahweh. Yahweh. Begrijpt u het? Het is de bedoeling dat de naam van Jahweh bekendgemaakt wordt aan zijn volk. Want in die naam zit wat verborgen. Nou, dat is het prachtig wat nu Mozes gaat ervaren. Want abba Jahweh gaat zijn eigen naam uitroepen. Nou, wat is nou de naam van Jahweh? Jahweh ging aan hem voorbij en hij riep. Wat zegt hij? Jahweh, Jahweh, God. Heb je het goed gehoord? Harder zal ik het niet doen als klappermicrofoon microfoon dadelijk. Maar hij heeft geroepen, Yahweh, Yahweh, God. Wie is God? Yahweh is God. En het leuke is, hier staat God met L. We hebben net een lied gezongen, dat ging over El, Elohim. Elohim is het basiswoord, want dat betekent goden. Wat denken de mensen? In de begin schiepen Goden? Dat kan helemaal niet. In de begin schiep God. Want je moet dus bij het basiswoord Elohim, wat goden betekent, moet je wel kijken wat er voor of erachter achter staat. Als het echt goden waren, zoals sommigen zeggen, maar dat is Yahweh en Yeshua samen, en dan gaat hij door Yeshua scheppen. Zie je wel, dat zijn goden, zo schiepen goden. Dat is een onzin verhaal. Als er vele goden zijn, zijn tussen vele goden maar één de langste, hè? Of één de dikste, hè? Dus binnen de Elohim is er maar één God. Want de tekst zegt in Psalmen, er zijn vele goden en er zijn vele heren. Nochtans, is er maar één God. Zou je het onthouden? Die discussie krijg je altijd. Zolang je hier zit en elkaar deze heerlijke dingen deelt, krijg je daar discussie over. Maar tussen alle goden en heren, zijn allemaal Elohim. Hè? En het woordje Heer, dat is een titel, die gaan we dadelijk ook zien. Eén ding is duidelijk, Yahweh, Yahweh, God. Enkelvoudig, El. En daar komt hij. Wat houdt zijn naam in? Barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw. Halleluja. Hij legt zijn naam uit. Wij hebben een barmhartige God. Hij is genadig, goede dieren. Groots van goede tierenheid en trouw, lieve mensen. Die goede tierenheid bestendigt. Dat betekent voortzet, bestendigt. Hij is vast, die goede tierenheid gaat door. God is onveranderlijk. Hij bestendigt die goede tierenheid aan duizenden. En die de ongerechtigheid... Oh, nou wordt het lastig. Zullen we dat even weghalen? We noemen alleen de goede dingen van God. Nee, zegt hij die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft. Dat klinkt goed, hè? Maar de schuldige houdt die niet onschuldig. Je kan niet schommelen met de woorden die Yahweh gesproken heeft. Hij maakt zich bekend. Hij houdt de schuldige niet onschuldig. En ieder mens die op wereld leeft, is schuldig. Er is niemand rechtvaardig, zei Paulus, tot niet één toe. Hun mond is als een open graf. Ik ga het niet verder vertellen, anders word je helemaal triest. Maar dat zegt Paulus. En hij weet het echt. De ongerechtigheid, ja het wordt wel lastiger nu hoor. De ongerechtigheid der vaderen bezoekt hij aan de kinderen, de kleinkinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht. Punt. Maar in de wet staat, vierde, in de tien geboden. Het derde en het vierde geslacht. ...van hen die mij haten, Exodus 20, vers 5. Dus alleen het citaat wordt niet afgemaakt. Maar zo staat het in het verbond. Hij houdt dus de ongerechtigheden van de vaderen vast... ...want dat zie je als de vaderen afgodendienaars zijn... ...en zijn spiritisten of iets dergelijks... ...dan gaan die kinderen er vaak in mee. En dan moeten ook die kinderen die moeten weer bezocht worden... En hun kinderen, we gaan hele geslachten zijn we toch ook met elkaar geïnformeerd geweest. En pinksteren uh, en katholiek. En we zijn uh, boeddhisten geweest. En we zijn uh, jehova's getuigen geweest. We hebben alles een beetje bij elkaar. De hele ratje toe van christendom zit bij ons. Maar allemaal zijn we uiteindelijk naar het Torah getrokken. Om Yahweh te leren kennen. Om deel te krijgen aan zijn verbond. Prijs de Heer. Hij bezoekt de ongerechtigheid der vader. Echt waar. En het is goed als God jou opzoekt. Want hij openbaart zich aan de mens. En dan krijgt hij ruimte om te zeggen: Zo, net als Mozes, Heer, leer mij toch uw heerlijkheid kennen. En zo word je zoekend. God is een genade God. Hij is barmhartig, goede tieren, trouw. Hij zal dat verbond aan je bekendmaken. Vind je het niet mooi als je dat leest? Maar hij vervolgt je wel als je schuldig bent. Het is net de justitie. Eén keer te hard rijden, ja, dan komt er 400 euro boete. En je zegt, je gaat niet betalen, ze zoeken je huis op en ze komen het leeghalen. Halen ze je tv weg? Nou, lieve mensen, de justitie blijft achter je aangaan. Dat zijn. Nou ja, ik mag het niet zeggen natuurlijk. Maar het is uh, heel vervelend. Ik heb gelukkig al jaren geen bekeuringen meer gehad, maar ik heb wel eens uh, drie of vier in, in, in de maand gehad. Maar auto reed altijd te hard. Vers 8 van hoofdstuk 34. Mozes knielt haastig de aarde nadat God deze woorden gesproken heeft. Over zijn barmhartige genade. Hij valt direct ter aarde. Zo, die heerlijkheid die hij hoort. En dan zegt hij ineens, want hij heeft goed verstaan wat vader zei. Indien ik genade in uw ogen gevonden heb. Want het heeft God hem bekendgemaakt. Heren, dan gaat toch de heren in ons midden. Want het is een hardnekker volk. Maar vergeef onze ongerechtigheden, onze zonden. Neem ons als erfdeel in bezit dat is de juiste houding vader vergeef toch onze zonden neem ons als erfdeel in bezit dat heeft u allemaal gezegd en toen hebben we je laten dopen wonderlijk toch of niet zo zijn we als erfdeel in bezit gekomen van Abu Yahweh we stierven met Yeshua stonden op in een nieuw leven en we hebben deel gekregen aan zijn verbond dat is beter als iemand zegt laat je maar dopen dan is tenminste de wet weg voor jou dat is leugen en bedrag dat zijn anti-christelijke machten. Met alle respect voor onze broeders in de christelijke kerken. Als iemand zegt, het verbond van God is weg omdat Jeshua dood is gegaan. Heb je de grootste leugen te pakken. Het is een anti-messiaanse boodschap. Alleen, we moeten het hun wel duidelijk maken. Want het zijn onze geliefde broeders die goed willen. Indien nou ik genade heb gevonden in uw ogen. En dan gebruikt hij hier het woordje heren. Zie je dat? Ga dan toch de Heere in ons midden. Hé, hey, wat was Heere ook alweer? Dat was toch altijd Yahweh? Alleen als het met hoofdletters staat Heere, is de grondwoord Yahweh. Maar als de Heere staat met kleine letters, staat er in het grondwoord Adonai. Het Joodse traditie heeft zichzelf aangeleerd om Adonai te zeggen in plaats van Yahweh. Want ze durven de naam van Yahweh niet meer uit te spreken. Omdat Jeremia ze ooit vervloekte in Egypte. Waar ze de naam van Jawe uitroepten. En grote afgodenoffers offers brachten. Hij heeft gezegd, als je ooit nog in je hoofd haalt. Om de naam van Yahweh uit te roepen. Ik zal je uitroeien. Ze hebben goed geluisterd. Want het zijn onze Joodse mensen die in Egypte waren. En ook de Septuagint geschreven hebben. Het wonderlijk is. Je krijgt dat te zien. Nou, het, het, het mooie is ook... omdat we natuurlijk computers hebben... en we kunnen nummertjes intoetsen in de concordantie... dan krijg je ineens al diezelfde woorden te zien. Dat woordje Adonai met heren... dat woordje Adonai... dat komt 419 keer voor... in de hele Oude Testament. En Adonai, dat is heren... is een titel. Je bent dus heer. Wie is de heer van Abelassadam? Dus de burgemeester. Weet je dat hij de God is van Waar Heb je het hier voor het zeggen? Want ook God en Heer zijn titels. We weten wel dat er vele goden zijn. Want we hebben Ambladsserdam, Schiedam, Vlaanderen, Rotterdam, Sluishoek, Hoek van Holland. Enfin, gaan we verder. Die hebben allemaal heren en goden die daar heerschappij voeren. En het voor het zeggen hebben. Dus er zijn vele goden, vele heren. Nochtans is er maar. enige God. En daar moet de hele wereld naar luisteren. En zijn ze ongehoorzaam aan zijn woorden, dan zijn ze de wereld geworden. Want de wereld heeft hun eigen regels. Als de Bijbel spreekt over wereld, hebben we het over dat geregelde systeem... wat eigenlijk buiten Gods wil en Gods woord functioneert. Hier zegt ineens broeder Mozes, heren, dan gaat toch de Heerde in ons midden. Hij had zich net haastig ter aarde geworpen. Hij spreekt daar de naam van Yahweh niet uit. Hij zegt: Heere. Dat is een titel. In alle eerbied komt hij voor het aangezicht. Adonai, Adonai. In Psalm 110 staat nog: De Heere sprak tot mijn Heeren. Kent u? Heere hoofdletters, dat is Yahweh, sprak tot mijn Heeren, de Heer van David. Adonie. En dat is Adon. Nie, mijn Heer. Dus in psalm 110 vers 1 vind je het al. Tot we spreekt tot de Heer van David. Mijn Heer. En dan doelt hij op het kind wat ooit geboren gaat worden uit zijn geslacht. Dat is Yeshua. Want we spreekt tot Yeshua. Zit aan mijn rechterhand. Kent u de uitspraak? Die zijn er vele van hè. Dus al in psalm 110 en vele anderen wordt die vorm gebruikt. Weet u wat het wonderlijk is? Als Yeshua zit aan de rechterhand van zijn vader. Wat weet hij dan zeker? Wat zit er nou aan zijn linkerhand? Als Yeshua naar links kijkt naar het verhaal, dan ziet hij de enige waarachtige God, dan ziet hij zichzelf niet. Velen denken dat Yeshua en Yahweh dezelfde persoon zijn. En in de drie-eenheid verklaren ze drie personen tot één wezen. Dat is afgoderij. Dan maken ze een God van die schizofreen is, drie persoonlijkheden heeft. Er is maar één God en dat is Yahweh en Yeshua is aan zijn rechterzijde op de troon gekomen. Hij weet zeker dat er maar één God is en dat is zijn vader. Mijn God en vader is ook onze God en vader. En door Yeshua heen komen we tot de vader. Amen. Hij is de enige waarachtige God. Moet je luisteren, dat woordje Adonai is leuk. Hier staat het 419 keer in het hele Oude Testament. Maar het staat maar 84 keer Adonai Yahweh. Dat is maar weinig hè. Maar het staat 5.518 keer Yahweh. Heren met hoofdletters. Dus als je heren heren tegenkomt in je Bijbel, dan staat er Adonai Yahweh. Exodus 34 vers 10. U bent nog niet moe hè? Want het klapstuk moet nog komen. Echt waar? Hij zegt, zie ik sluit een verbond in het bijzijn van uw gehele volk, zegt Abba Yahweh, en ik zal ik wonderen doen. Zoals niet gevrocht zijn op de hele aarde en bij alle volkeren. Het gehele volk, zegt hij, in welks midden gij, Mozes, zijt, het gehele volk in welks midden gij zijt, zal het werk van... Ja, wij zien. Want ontzagwekkend is wat ik met u doe. Ontzagwekkend is hij, wat ik met u ga doen. Onderhoud wat ik u heden gebied. Gaat hij weer? Vader eist Onderhoud wat ik je heden gebied. Zie voor u uit, verdrijf ik de Amoriet, Kanadiet, Periziet, elke iets. Verwijder ik uit dat land. En ik ga een verbond met je maken. Neem u in acht dat gij geen verbond sluit met inwoners van dat land. Want dat is Kanaan. Wie was ook weer Kanaan was een zoon van Gam. Was echt geen koosere man. Uiteindelijk ziet Gam... onder het dek van zijn vader. En dan maakt hij een lachetje van. En dan gaan zijn broers achterwaarts naar binnen toe... en bedekken hun vader. Weet u nog? En als dan vader wakker is geworden... dan vervloekt hij Kanaan. Dat is de zoon van Gam. Dus er zijn dingen gebeurd... die heel moeilijk uh, terug te vinden zijn... hoe het in elkaar zit... Maar hij vervloekt Kanaan. En Kanaan zit in Kanaan. Het heeft daar een volk gekregen. Maar het was een intens goddeloze man. fiesrik. Echt. Geen kosher man. Wat daar omheen gegroeid is, is alleen maar afgoderij. Het was alleen maar afgoderij. We weten in onze eigen maatschappij wat het toppunt van afgoderij wordt. hoerij, alles wat er aan vast zit. Alles. We zijn net Sodom en Gomorra. En Sodom en Gomorra is uitgeveegd. He? Door zwaarvol en vuur. Neem je in acht, zegt hij, tot je met die wereld geen verbond sluit. Of met de inwoners van het land. Ook niet in Nederland, nergens niet. Waarheen gij gaat, dat is naar uh, Kanaan. Opdat zij niet tot een valstrik in uw midden wordt. Als wij ons verdiepen in de goden van deze wereld, leren we volgende week met de buurvrouw. En als een paar straten verder een betere tegenkomt... dan zeg ik, oh wacht even, die is beter. Elke zonde die je maar kan bedenken, broeder en zuster... dat zijn de regels van deze wereld. Waar de mensen naar leven, want ze zijn los van God. Als wij ons daarin verdiepen... dan lopen we de volgende keer die God achterna... en denken, wat lekker zeg, dat mocht helemaal niet bij ons thuis. Alsof onze vaders niks wisten. Nou, we weten het heel goed wat we dus niet moeten doen. Wij willen dus niet meer in die valstrikken trappen van de wereldgoden. Integendeel, zegt hij, hun altaren, dus dat waar ze offeren, waar ze voor gaan, zullen jullie omver halen. Weg met die vuiligheid. Weg met die veiligheid. Hun gewijde stenen verbreizel ze. Hun gewijde palen legt de bijl erin. Daarom in mijn huis zal er nooit een Boeddha beeldje komen. Als ik hem zie, de grootste voorhamer die ik heb... En ik zal halleluja roepen. Ram de bodem in. En daarna naar de vals, ram, met, uh... nou, Zo gaat het met elke god die wij in ons denken gecreëerd hebben. Want in onze geest hebben we foute dingen geleerd. We hebben dus aan beelden een geest gegeven. We hebben een beeld gevormd van onze godheid. En dat is het heerlijkste wat er is. En ze gaan anderen vertellen wat die geest te vertellen heeft. Ook in openbaringen wordt er aan dat beeld... Een geest gegeven. Ja, door wie? Ons denken is zo fout. Wij vullen onze eigen kinderen in hun geestjes in met de fouten die we zelf hebben. Daarom moet vader dat geslacht op geslacht op geslacht op geslacht. Ga door. Lieve mensen, al die gewijde palen die wij hier hebben, die moeten omvergehaald worden. Dat doet pijn in je ziel. We zullen steeds weer nieuwe dingen horen. We hebben de zondag gehad, we hebben de kinderdoop gehad, we hebben de sabbat gehad, we hebben de feesten gehad. Komt er nou nog meer? Ja, er komt echt nog veel meer. Je zal goed aan je ziel gerammeld worden. Gewijde palen, we zullen ze omhouden, lieve mensen. Want gij zult u niet neerbuigen voor een andere God. Wij zullen alleen maar buigen voor wat Vader zegt. Amen. En let goed op, wij zullen ook buigen voor wat de Heer Yeshua zegt. Amen? Wie van u wilde niet neerbuigen voor Yeshua? Maar we gaan niet buigen als iemand zegt: Weet jij dat Yeshua God zelf is? Dan zeg ik: Hé, hey, wacht eens even. Op die wijze niet. Wij buigen voor de woorden van Yeshua, want hij spreekt de woorden van zijn vader. Wie Yeshua eert, wie eert hij? Eert God. Dus kunnen we Yeshua aanbidden? Dat is neerbuigen. We gaan het zo zien. Want gij zult niet neerbuigen voor een andere God. Immers Yahweh, wiens naam na is... ...is een na God. Zelfs degene die Yeshua verkondigen als zijnde God zelf. Een vleesgeworden God, het is absurd. Hij is de enige geboren Zoon van God. Verwekt in de tijd. Precies het plan wat vader in zijn gedachten had. Hoe de schepping uiteindelijk gered zou worden van de goddeloosheid. Want vader voorziet alles. Hij is echt god. Hij zegt erbij wiens naam de naijverige is. Dus let op. We hebben een verbond. Je moet dus aan mijn vrouw komen. Waar zit ze? Ben ze kwijt? Echt waar. Of het zou anders moeten zijn. Dan word je toch hartstikke jaloers. Of als ik fout zou gaan en mijn vrouw zou het zien, die zou ze uit mekaar spetteren. Nou, daar kan je beter mee eten als ruzie maken met Anna. Gij zult niet neerbuigen voor een andere God en neerbuigen is aanbidden. Het grondwoord van neerbuigen is aanbidden. Hoofd op de grond. Zo buig je voor je Heer en voor zijn Woord. Dat is aanbidden. Aanbidden is niet dit. Oh, oh, oh. Allemaal die gekke bewegingen maken. Echt waar, want mensen kunnen emotioneel raken en dan staan ze te schudden en te beven alsof dat aanbidden is. Wel nee, dat doen de moslims ook. Dat doen allerlei volkeren die staan te schudden en te beven in de emotie. Maar emotie is geen aanbidding. Aanbidding is buigen voor het woord van je God. En als andere mensen de zondag gaan vieren, met alle respect zijn ze misleid en ze buigen voor een leugen. En ze worden zelfs nog je vijanden als je Sabbat viert. Maar we vergeven ze dat, want wij hebben het zelf ook gedaan. God is naar ijverig, hij is hartstikke jaloers. Sluit toch geen verbond met de inwoners van dat land. Wanneer zij hun goden overspelen nalopen. Hun goden offeren, dan zouden ze u uitnodigen en zou gij hun slachtoffer mee eten. Wat voor Allah geofferd is. Jij kan rustig met een moslim eten, wist u dat? Gij hey, punt. En hoe die ze vlees gebakken en gebreien... ...interesseert ons helemaal niks, want een koe is een koe. Maar zodra die zegt... ...dit vlees is geofferd aan Allah... ...nou, ik zal niet dezelfde plek stikken... ...maar ik zou zeggen, ik heb even geen trek meer in vlees... ...zit me een beetje dwars, ik moet even... ...snap je al? Zeggen, ja, want die Allah die kan ik helemaal niet pruimen... ...en ik zal zeker niet voor Allah buigen... ...terwijl Allah helemaal geen God is. Allah is een afgod... Er staat zelfs voor een afgod, dat is nihil. Maar dan nog minder dan nihil. Dat is nihil min 2 of 10 of wat dan ook. Dus een afgod is niks. Afgoden zijn bedenksels van mensen. Ze hebben een beeld gemaakt. Mijn god. En ze geven aan dat beeld een geest, alsof hij dingen gezegd heeft. En de goede gemeente gelooft dat. Zo hebben de moslims echt een probleem. Je zou meeleid met ze moeten hebben. Maar ze hebben van hun... ...zelfgemaakte God. Want weet je waar ze allemaal ontdekt hebben? Toen Mohammed een kater had van de Joden... ...want daar ging hij in opleiding... ...toen dacht hij later... ...ja, de Joden gingen niet goed verder... ...dan komt hij bij de christenen terecht. Heel enthousiast. Hij weet echt waar hij geweest is. Maar ook bij die christenen ging het niet goed. Toen is hij teruggegaan naar Mekka... ...toen kwam hij in de Kaaba... ...en daar stonden dus alle goden van die woestijnvorsjes. Godje A, Godje B, Godje C, Godje A, Godje Allah... Allah En hij komt binnen en hij dondert al die goden uit die Kaaba en hij pakt Allah en hij zegt dit is jullie God. En geloof in hem, anders wordt het snijden. Het is onder geweld ingebracht. Die Allah is een afgod van niks. Dat is niet om de moslim negatief te benegenen, maar het is bedoeld geweest. Dat is heel triest. Dat is Allah. Nou, ze liggen met alle goden die door mensen gemaakt zijn. Ze hebben een beeld gemaakt van een God die niet is Yahweh. En ze hebben daar een geest aan gegeven. En ze zeggen, zo spreekt onze God. Voort dan alleen maar op sandalen binnenkomen. En wil je bij Allah in de tempel binnenkomen, hangt er altijd wel zo'n leren doek met zo'n stok eronder. Dan moet je er zo onder zijn. Nou, ik ga nooit meer zo'n zo tempel van Allah binnen. Om te kijken hoe mooi het daar is. Want je moet al buigen voordat je binnenkomt. Je moet ook je schoenen uittrekken als eerbetoon. Je gaat toch nooit meer zo'n gebouw in? Let op mensen, we weten waar we het over hebben. We buigen niet voor een andere God en zullen nooit eer geven. Geef een mond sluiten, lieve mensen, want je zal dadelijk ook met hun slachtoffers mee moeten gaan eten en moeten erkennen dat dat offer een echt offer is voor een zogenaamde God. Wanneer gij nou je dochters en je zonen neemt en voor hun he, goden achter, overspelend nalopen, dan zouden zij tevens uw zonen tot overspelend nalopen van hun goden verleiden. Als griffemeerde jongen mochten we niet eens een verkering krijgen met een hervormd meisje. Ik heb nagaan wat de splitsing er is in het christendom. Laat staan dat je een katholiek meisje zou. Uh. En er liepen heel wat mooie katholieke meiden rond. Ja, dat was raar. Maar vader heb gelijk hoor. Ik heb dan wel een griffemeerde vrouw gevonden, want ik was griffemeerd. En mijn vader had al gezegd: hoe meer punten van overeenstemming, Wim zegt hij, hoe grotere kans van slagen van je huwelijk. Als ik alleen een meisje zou trouwen omdat ze het er zo verrukkelijk uitzag... dan komt er een dag dat er weer iets anders langskomt wat verrukkelijker is. Maar je huwelijk is een principiële zaak. Moet je over nadenken. Hoe meer punten, ook al had ik geïnformeerde punten... later hebben we er heel wat van laten vallen. Maar die konden we samen laten vallen. Met alle strijd die er was. Voordat we Sabbat konden vieren heb ik drie jaar moeten wachten op mijn vrouw. Want ze kon het echt niet. En voor mij was de flitster in de nacht... En u zal uw eigen ervaring hebben. Lieve mensen, het is risicovol om met iemand die niet in God gelooft een huwelijksrelatie aan te gaan. Als het zover is, zorg dat je veel kan vertellen. Gegoten goden, broeder en zuster, je zal ze niet maken. Want gegoten goden, dat zijn beelden die jij gevormd hebt van je God. En waar je een geest aan gegeven hebt door te zeggen wat die God zegt. Nou, tot zover moet ik dan even stoppen met Exodus 34. Anders gaat het weer een andere kant op, daar we niet naartoe moeten. Want tot zover mochten we lezen, volgens de parasjaar. Ik ga herhalen. Exodus 33, vers 18 heeft gezegd... Maar hij, Mozes, zeide, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Nou gaat het komen, hè? Wat is er nog meer geweest? Johannes 17, vers 20, daar staat... Ik bid, zegt Yeshua, niet alleen voor deze... Wie zijn ook wie deze? Het hoge priesterlijk gebed begint bij vers 1, hè, maar we zitten op vers 20. Hij begint te bidden tot vader. Dan gaat hij bidden voor zijn discipelen, dat ze één mogen zijn en dat hij alles verteld heeft en de heerlijkheid laten zien. En vanaf vers 20 haalt hij u en mij erbij. Dan zegt hij op een gegeven moment, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen, dat is Alblassadan, die door hun woord van die discipelen in mij geloven. Hij bidt dus voor ons, voor die mensen die door het getuigenis van de discipelen in hem gaan geloven. Dat moet je vasthouden. En waarom? Luister maar mee. Op dat is de redengevende woord: dat zij allen één. Een... Hé, hey. nee, staat er toch, hè? Dat zij allen één zijn. Hoe leggen de christenen dat uit? Yeshua is volkomen één met zijn vader. Eén wezen. Maar het is een drogreden. Maar Jeshua die denkt als zijn vader, hij spreekt als zijn vader en hij doet exact wat zijn vader zegt. Hij is volkomen één met zijn vader. Hij buigt volkomen voor het woord van zijn vader. Wij zijn navolgers van Jeshua. Met Yeshua buigen we voor de vader. Hij zegt dus opdat zij allen, ook wij in dan door het woord van de uh, discipelen, de Evangelie, de onderwijzing van Paulus, wij zijn één geworden in dat verbond wat God met Israël heeft gelijk, kijk, opdat ze alle één zijn... gelijk gij, vader... in mij. En ik in u. Hey daar. Er is dus een eenheid tussen de vader en de zoon. Eén in denken... één in spreken... en handelen zoals vader zegt. Hij is één. Mooi, hè? Dat ook zij... wie zijn zij... Dat zijn zij die door hun woord in mij ook geloven. Dat zijn de broeders en zusters in Alblasserdam. Dat ook zij in ons zijn. Daar staat hier wel weer ons met een hoofdletter. Dat reflecteert natuurlijk weer naar... Hè, laat ons mensen maken. En zo wordt het niet vertaald. Maar zo zeggen ze weer hoofdlettertje maken. Maar goed, laten we het staan. Dat zij dus in ons zijn. Wie zijn die ons? Dat is de vader en de zoon. Twee onderscheiden personen. Maar Yahweh ja, is God... En Yeshua is één met zijn vader, omdat hij doet wat hij zegt. Lieve mensen, wij moeten op dezelfde wijze één worden met vader, zoals Yeshua met vader één is. En als we met vader één zijn en met Yeshua één zijn, zijn vader en zoon in ons. Want dan zijn we volkomen één in luisteren, in spreken en in handelen. Vindt u het mooi of niet? Het staat gewoon in de Bijbel hoor. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezond hebt. Hier krijg je dat woordje wereld en wereld heeft te maken met het hele wereldse systeem het hele religieuze systeem van de wereld de regels in de wereld waarin zij hun afgoden dienen de wereld is al gaan geloven dat Yeshua door zijn vader gezonden is nou dit is het laatste stukje de heerlijkheid vader de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt dat is waar Mozes om vroeg toon mij uw heerlijkheid de heerlijkheid van vader wat is dat? De heerlijkheid die gij mij, zegt Yeshua, gegeven hebt, heb ik aan die gelovigen in Abelasserdam gegeven, hun. Omdat zij in Abelasserdam één zijn, gelijk wij vader en zoon één zijn. En wij zijn niet God, maar we zijn wel één met vader en zoon. We zijn niet één wezen geworden, we zijn wel door de doop één lichaam geworden met Yeshua. Daarom kunnen we in zijn naam voor de troon van vader komen en met vader spreken, zoals Mozes, op grond van het verbond. Ik in hen, zegt Yeshua, ik in hen, gij in mij, dat zij, broeders en zusters, volmaakt zijn tot één. Opdat de wereld erkennen, vader, dat gij mij, Yeshua, gezonden hebt en dat gij hen hier in Alblasserdam lief gehad hebt. Gelijk gij, Vader, mij, Yeshua, hebt lief gehad. Zo ziet Vader ons, mensen. Vindt dat niet mooi? Vader ziet ons. Hij heeft ons Zijn genade gegeven. En omdat we het mochten aanvaarden, kent Hij U. Zoals die Mozes kent. Elke dag wordt mooier. Vader, hetgeen Gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, zegt Yeshua, zij bij mij zullen zijn om mijn heerlijkheid te aanschouwen die gij mij gegeven hebt, zegt Yeshua. Want gij hebt mij, Yeshua, voor de grondlegging der wereld al lief gehad. Yeshua is de kern van de hele schepping. Want in het midden van de tijd heeft vader hem verwekt in Maria. Hoe doet hij dat? Zoals die Adam formeerde uit het stof door te spreken, en uit zijn rib formeert hij zijn vrouw, zo heeft hij zijn eigen zoon door te spreken in de maagd Maria verwekt. Hij zei, Maria, je gaat zwanger worden, zegt hij door de engel. Oh, denkt Maria, misschien is hij juist 16 of 18? Ja, maar ik heb nog nooit een man bekend. Nee, zegt hij, door de geest. Dus vader spreekt zijn woord. En dan zegt Maria: Nou, dan geschieden mij maar naar uw woord. Mij geschieden naar uw woord. Vader heeft ze niet verkracht. Hij heeft gesproken. En zij heeft gezegd: mij geschiet naar je woord, naar dat spreken van de vader. Want het spreken wat hij zegt, dat is Rema. In het Grieks. En rema is wat er gezegd is. Dat zijn scheppende woorden van Vader. Dus Adam, de eerste Adam, uit stof geformeerd, met Eva. En het andere: Yeshua is uit het stof verwekt. En verwekken is het grondwoord, echt, verwekken, is tot aan zijn gebracht. Hij is niet als een geestelijk wezen geïncarneerd, gauw een ijscelletje geworden en alle toestanden eromheen. Hij is verwekt. En als je eenmaal verwekt bent, heb je een periode, dan word je geboren. Ja, gaat gebeuren. En Maria is goed op de hoogte gebracht. Want toen ze bleek zwanger te zijn, is Jozef zich pukkels geschrokken. Hij zei, mijn maag, kijk, je bent zwanger. En hij is een nette vent, hij denkt, hoe kon ik dat nou netjes oplossen? ...zodat ik ze niet beschadigd. Dus ik denk dat hij dacht... ...ik ga je terugsturen naar je vader... ...en ik ga wel ergens anders wonen. En toen hij dat dacht... ...kwam God door Gabriel bij hem... ...hij zegt, denk erom... ...je vrouw is zwanger uit de geest. Dat was wel eventjes slikken. Wat, wat is dat dan voor een engel die komt? Hij is zwanger uit de geest van God. Daarom zal hij ook de zoon van God genoemd worden. Yeshua is de enige geboren... ...en verwekte zoon van Yahweh. Durft hij aan me te zeggen... We hebben de ene waarachtige God, Yahweh, en zijn enige geboren Zoon, Yeshua. En die is in de tijd geboren. Precies naar het plan wat God met zijn hele schepping had. Hij zal de kop van de boze vermorzelen. En in wezen mogen wij onze hak al op die kop van die boze zetten. Want uit die kop van die boze komen alle ongerechtigheden. Doorgegeven aan onze vaders en onze vaders enzovoort. Hij zegt in vers 25 van Johannes 17... ...rechtvaardige vader, dat is Abba Yahweh... ...de wereld kent u echt niet... ...maar ik ken u... ...en deze, mijn discipelen... ...hier in Alblasserdam... ...weten dat gij mij gezonden hebt. Yeshua is gezonden. Niet uit een eeuwig wezen, ...nee, hij is verwekt in Maria... ...naar de belofte, zoon van David... ...geboren uit Maria. Zo is hij door de vader gezonden. Ik heb hun uw naam... ...bekendgemaakt... Wie zegt er ooit in de christelijke wereld, dat is de naam van Yahweh? Maar Yeshua heeft aan zijn eigen volk de naam van Yahweh weer moeten bekendmaken. Want ze waren zo afgodisch geworden, dat ze hun eigen Messias niet herkend hebben. Hij moest de naam van Yahweh weer bekendmaken, om te laten zien dat het Yahweh is die redt. Daarom heet hij Yeshua. Het is Yahweh die redt. Uh, ik heb uw naam bekendgemaakt, ik zal hem bekendmaken opdat de liefde waarmee gij, vader, mij, Yeshua, hebt lief gehad, in die dammen zal zijn. En door die liefde is de Heer in u. Maar hij, broeder en zuster, wat had hij ook weer gezegd? In Exodus 33, vers 18. Maar hij, Mozes, zeide, doe mij toch uw heerlijkheid zien. En Yahweh daalt neer in een wolk, stelt zich bij hem, dat hebben we er net gelezen, en riep de naam van Yahweh uit... Wat is de heerlijkheid van Yahweh? Dat is zijn naam. Yahweh, Yahweh, God. En het hoge priestelijke bed zegt... ...de enige waarachtige God. En we moeten geloven dat Yeshua door hem gezonden is. Dat is eeuwig leven. Hij is barmhartig, genadig, langmoedig... ...groot van goede tierenheid en trouw. De goede tierenheid bestendigt hij aan duizenden... ...en de ongerechtige overtredingen en zonden vergeeft hij... En Johannes 17 zegt, de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik aan die Alblasedamse broeders en zusters gegeven. Opdat zij één zijn, broeder en zuster, gelijk Yeshua en Yahweh één zijn. Wij zijn één geworden met vader en zoon, opdat we gaan denken als vader, opdat we gaan spreken als vader en dat we gaan doen wat vader gezegd heeft. Daarin bent u een navolger van Yeshua. Ik en hen, gij en mij, opdat zij in Alblasedam... Volmaakt zijn tot één. Amen, broeders en zusters.